Wij beginnen de zoggerles 199 op de pagina koef NUN BED, 152. De regel 3 van de zogertekst zelf, wij beginnen nieuwe OUD, KUV NUN DALET, 154. Hij vertelde ons over de een van die zeven aardessoorten die er zijn. Die er. Dus dat, dat is dan die, met de naam Arka. Dat is de, drie, de derde op de rang, ranglijst van boven naar beneden. En dat is het land geestelijke beleven land van het geestelijke belevenis, van de geestelijke belevenis eigenlijk eigenlijk die, dat correspondeert met de bepaalde bepaalde lagen in het uh, in het helal waar dus die uh, overeenkomt met de plaats van klipot daar waar klipot zijn en daar is, dat is de plaats waar Kain na zijn, na de Moord die hij gepleegd had, dat hij daar uh, belandde. En hij vertelde ons dat, die, dat in dat land regeren twee krachten. Twee, aan, twee uh, aangestelden zijn over dat land Arka. De ene die regeert daar over de duisternis en de andere over het licht wat het allemaal is. Het is zo interessante dingen, maar zonder te weten wat het, hoe dat zit in elkaar. En, uh, wij weten dat er bestaan heilige krachten, Kedusha en Klippot. Klippot, Sitra Achra. En de Sitra Achra heeft natuurlijk het mannelijke en vrouwelijke. Alles, be alles bestaat uh, zo so is de wereld gemaakt. Zelo, Matzea, Silo, het ene tegenover het andere. Hij heeft de schepper geschapen. Dat dus iemand die wil alleen maar het heilige denkt dat hij alleen maar het heilige wil en wil niets weten van klepot. Die wil dus niets te maken hebben met de klepot. Nou, hoe, hoe, hoe kan die dan zichzelf opbouwen? Kan die dat natuurlijk niet. Weet want moet, dat is dat, juist die, die, het ene tegenover het andere heeft je gescheld. Dus je moet steeds keuzes maken. En steeds dus de citra agra overwinnen. En som, soms weer vallen in, in de klipot. En dat is allemaal werk wat aan de, aan de mens gegeven is om tussen die twee in te staan. En tussen die twee blijven. Staan en blijven lopen, blijven opstegen. En dat is het leven. En niet het leven is, is dat, het, dat men in watjes legt. Dat is niet de bedoeling om een mens in watjes te leggen. Dat is geen werk, dat is, uh, dat is echt. Het is niet de bedoeling van Hashem om de mens hier op aarde te laten alleen maar slapen. Slapend rijk worden, slapend. Uh, heilig worden. Nee, wil je dat, moet je wel hard werken en dat, dat wordt beloond, net zoals in onze wereld. Dus hij gaat ons nu verder vertellen over dit onderwerp. Een bijzonder belangrijk onderwerp om te zien, en als het ware een staaltje te zien, hoe dat de zoger, wat de zoger vertelt, hoe jij kan het... Uh, Interpret, hoe wordt het geïnterpreteerd? Of wat betekent in de taal van de zoger. als we het gaan uitleggen. To, uh, uh, uitleggen uh, in de taal van de Kabbalah? Daarom gebruikt de zoger gebruikt deze taal. om, om niet. Uh, aan, een onbe, om aan een onbevoegde. niet te laten begrijpen waar het om gaat. Niet om te, iets te verdoezelen of iets te. In, ...in geheempjes te spelen of zo. Maar omdat, om, om dat te kunnen ervaren en smaken... ...daar heb je een bepaald gereedschap nodig. Ja, Kijk, alles wat wij doen... ...alles wat... ...dat zal, misschien, zal ik ook vertel, vertellen... Dat ...misschien zullen je dat wij gebruiken bij... ...Brit nee? Dat is over het instrument dat wij... ...wat wij doen in, in onze studie... ...is dat wij bouwen... ...in onszelf een instrument. Ja, en... Ik ...zal ik bij mij opkomen... ...zal ik het... ...dus wij bouwen... ...in onszelf een... een ...geweldige, zeer uitgetunde... Stradivari, Geestelijke Stradivari. Begrijp je? Zo'n fijntjes moeten we het... ...opbouwen in ons... zo getuned... Uh, ...van alle kanten... Uh, ...dat het kan dat dit uh, geschikt moet worden om uh, het goddelijke aan te trekken in onze in ons, in onze schijnbaar miserabele wereld. De regel 3. Otkuf nun dalit. 154. We eet taman, trin, mimanan, šalitin. Die. Schalkin, da Bahashuha, veda Banehura de Fochende pachina, kufnun Gibil 153, de eerste reichel van de Zogasal, veda Man, katruga, da Bada, visata, de nachitle, taman, kain, ištaatfu, da Bada, twee alleen Alleen dat lezen, met je ogen zelf, zelfs niet uitspreken, alleen met je ogen dat lezen, uh, geeft al een heling en geeft al een uh, zegening. De vorige pagina. De regel 3. Weet de man en er zijn daar, dus in dat land, in dat arka, drie mannen, twee an die daar schalten, uh, de heersers, die schalten, die, die, die is ook die in het Nederland, die uh, schalten, die daar heersen. Daar beherschou de ene in door met de, met duisternis, of door duister, de duisternis, we daar en de ander horen met het licht, of door het licht. Die de ene heerst over duisternis, de duisternis, en de andere, andere heerst over het licht, daar. De volgende pagina, de eerste regel, is kuf nun gimme. we tam aan, katruga, da, we daar, en daar klagen ze elkaar aan. We, we, we Ata de nacht lette man, Kain, en op het moment toen Kain daalde daar af naar dat land, Arka, en stadvo dabada werden beiden, aan to, uh, werden beiden tot elkaar samengevoegd aan elkaar, de regel 2. We stalimu kahada en werden door elkaar dus aangevuld tot één. En zijn één geworden. De regel twee. Na de eerste punt. We Kula, gazet en non, tot dood de Kaaien. En alles zagen zij uh, dat hen, dat, dat het uh, afstammelingen van kain was. We zullen zien wat het is. Punt. Twee na de laatste punt. Weil inon en dan batrieen die volgende pagina kuf nun dalet 154 De eerste regel van de zogar self-rashin Katarin he bar de hura shalit. na zah dille Aal 2 Agara. De vorige pagina, de regel 2 na de laatste punt. Waar is Inon? En daarover, uh, over dat, kan je zeggen, we zien wat hij zegt. Inon, Batrin, zij zijn met twee hoofden regel 1, de, vol de volgende pagina. Ketari, als ketarin, twee kronen. Givan, twee kronen van een slang. Waar, behalve, of uh, uitgezonderd, beter te zeggen, uitgezonderd, de kadha, goede, hurashalit, uitgezonderd, wanneer, die, wanneer dat licht heerst en overwint dat van hemzelf we na al Akha achra en en overwint over die ander dus de ander is die die heerst over de duisternis dus punt 2 na de punt weil da it kalilu die bahashuha banigura va en daarover, dat, over dat, zegt hij, het kalivo die worden samengevoegd, degene die in de duisternis wordt samengevoegd tot die ander die in het licht is. En die, worden tot, en die zijn geworden tot één. Nou, hoe fabelachtig het allemaal is. Ja, zo om zo de zoger te zien, zonder uitleg, zonder Kabbala te weten. Absoluut onmogelijk. Ik begrijp ook niet hoe ze proberen dan op een andere manier zoger te, te leren, zonder echt zich verdiepen in de Kabbala Kan niet, absoluut kan niet. Maar nog, nog een keer, ik had ook gezegd dat zelfs als men dat gewoon leest, uh, zonder, iets, zonder een, een woord te begrijpen. Dan is de uh, tekst van de zogar is, is genezend en geneest de ziel, daar gaat het om. En van de genezing van de ziel natuurlijk komt ook een genezing in alle andere aspecten. De pagina Kouf nun bed, we keren twee pagina's terug. Na, naar 152 uh, Hassulam de rechterkolom, de, recht, de regel 36. Veel onthulling geeft hij ons eigenlijk, wij kunnen het aan wat hij ons nu vertelt in zijn toelichting. Eh, uh, de regel 36, de rechterkolom. De referentie van Oud Kouf Nul Dalet, 154. Wie, wie man we eat tamant rin we hoole. Bij We yesham, en er zijn daar, dus in het land Arka, er zijn daar 37, schneim amonim Twee aangestelden die daar heersen. Twee heersende aangestelden die daar heersen, Hashultim. Ze Goosheg, de ene die heerst over, of over zeggen wij maar in het de hele getal, is met, of in, heerst met, de, of door, kan je ook zeggen, door de duisternis. We behoor, en de ander is, heerst over het licht. 38 Waju uh, avinim zet ze en zij klagde elkaar aan punt o Jarad jaraat 39 shama kajen. nit chabru ze ba ze slamu shlamu vertaling goed vertaling we zien of de tekst van de zoger en dan zullen we zien wat dit allemaal betekent op en op het moment She'arat Shama toen Kayin daar daalde af, dus na zijn zonde, na het doden van Hebel, 39. Niet habru zeben ze, verbonden ze zich met elkaar, die twee heersers. Wanneer Shlamu en ze werden tot één, ja, werden aangevuld tot elkaar, tot één zijn geworden. Punt. Wera'u de regel de linker kolom kolom hakol shehem toldot kain en ze zagen alles dat het allemaal uh, uh, afstammelingen van kain waren punt waalken shnei rashim twee lahem kishnei Hashim, Kuts mi ba et shooto Drie, She'al haor or sholet, Hu menaceeach al shelo, De hainu, 4. al haor or Hu menaceeach al ha Kijk wat je zegt ons. Dus ze, Walken en daarom, Shnei rashim lahem, En daarom hebben ze twee koppen. Kishnei nachashim, Als twee slangen. goed, uitgezonderd, mibaet in de tijd dat wanneer die aangestelde de ene aangestelde nee, drie, de regel drie die aangesteld is over het licht, heerst de heerser over het licht wanneer hij overwint over zichzelf dat geeft wat dat van hem is de heino dat wil zeggen over het licht, dat hij overheerst en zichzelf. En menatzeech. En wind. Overwint. Ook. Overwint. Over die, de andere overwint. Dus de andere. De heino, Dat wil zeggen. Alema Dat wil zeggen. De tweede. Wie is de, de tweede? Die aangesteld is. Over de duisternis. De regel 5 na de punt. Olivechach. Nichlaluotam. Shebachosch. 6, Bautam, Shaba, Oor, -ba Wai Uehaat, en daarom, niet Nihalu, werden degenen die, zij die in, waren zij samengevoegd, die in de duisternis was, was, en degenen, zij die in de duisternis waren, werden samengevoegd tot zij die in het in, in het licht waren. We gaan en ze werden tot, ze werden één. Nou, wat het allemaal is. Kijk nou hoe geweldig wat hij ons nu vertelt. Nergens kan je dat vinden. En dat is geweldig, dat we het, dat we het aanraken. Al is het maar met een met een je? De regel 7. Bij uredewerim. Ik denk niet dat ik, dat ik veel begreep. Ik begreep het ook niet. Maar ik bedoel, het gaat niet om dat begrepen. Het gaat om aan te... Al is het maar aan, aan te raken met een pink. Aan te raken de, uh, iets wat redding geeft. Je? Dat is, dat is, dat is, dat is bijzonder, het bijzondere daarvan. Wie kan zeggen dat die... ...meester in de zoger is. Er no? zijn zoveel niveaus. Zoveel dieper en dieper en dieper niveaus... ...van, van zoger dat het... Uh, ...we kunnen zeggen... ...ja, yeah, wat we kunnen, wat we kunnen... ...en ieder is zo... So, ...en gaan we dat verder... ...en wat ons gegeven wordt... ...dan is dat doen we dat. Maar niet, niet meer en niet minder. Maar het is wel iets gegeven... Dat, ...daar gaat het om. Dat het... ...dat... Dat is toegestaan. En mij is ook toegestaan om dat te doen. Anders zou ik het niet doen. Bejurat warim, De uitleg van woorden. O bigdele havin ze. Tsrechim le hami. Kijoter benjan. Kain vaheve. O En om dat te begrijpen. Dat fabeltje wat allemaal wat hebben geleerd. Wat niets te begrijpen valt. In, de in, het, in deze oort van. De zoogelijks so, zegt, om dat te begrijpen, tshrichim leha dienen wij de regel 8. Ons te verdiepen, meer te verdiepen, zegt hij. In het aspect van, in de kwestie, in het aspect van kain en dus die, dus die, Of in het aspect van die twee broeders. De regel 8 na de punt. Ook al waren niet bij er. Nee, geen. Beitsiat, beitsiat, smakadishai lokim. Rechil tin Asherthila olot Atvan Eile Umitabrot elf bami, vichinat satim Bashma Mitam Eotan Twaliv Mehusre Kasakasadim Vakodishu Kokma, Einoder tin Yachol Lehit Labesh Bahem. Lavush, shelcha Sadim der Wem, Alken, Satumin, lokim. We hebben dat geleerd in de zoger. wat hij ons nu even herhaalt, even beknopt, in de ot dalet 14, Ot-14. En wij zitten nu al 154. Daar heeft hij ons verteld, herinner je, over de, over de ver verbinding tussen Eile en Mie om Elohim, de hele naam Elohim te maken, herinner je nog? Dus bij de eerste opstijging van de man, herinner je nog? Als dan eerste opstijging van de zon wordt naar de man, als man opstijgt naar de mie, naar de wat wordt het? Dan verkrijgt de zon, verkrijgt dan of nog verkrijgt dan, dan chogma. herinner je nog? Maar de chogma aan de linkerkant kan niet schijnen dat is dan, wordt het net zoals bloot, zo'n, hoe oh, zeg je dat, zo'n dat een snedende gogma is, men kan het niet ervaren. En dan moet men nog een keer opsteken naar de Abba en Ima, Abba en, Ima en dan, oh, daar ontvangt men wat chassadim. En met de chassadim kan men dat wel ervaren, en dan wordt, de tweede keer wordt het, oh, beide keren wordt het al de Namelkim. In de eerste keer, bij de eerste opsteking, wordt de naam Elohim, maar nog geen licht. Licht alleen schijnt in de naam Elohim, schijnt alleen maar licht hochma, maar geen chassadim. Nou, licht lager en zonder chassadim kunnen niet op bord bestaan. Wij kunnen niet, wij producten zijn van zon, ja, van de nukwa. Wij kunnen absoluut niet zonder chassadim. Zonder chassadim... Alle ellende komt in de wereld, zonder, wanneer het geen chassadim zijn. Dan komt het fascisme, eh, communisme, ja, zogenaamd communisme. Maar allerlei, allerlei dictaturen, begrepen? allemaal komen dan door het negeren van de wetten van het heelal. Door het negeren van de wetten van het heelal, dat men de wet zet als iets wat alleen de wet bestaat en niets anders. Begrijp Terwijl het is allemaal soepel is. Kijk dan als een mens, als er ergens een, een misdaad wordt gepleegd of iets anders, of iets, iets gebeurde. Het iets gaat gebeurde. altijd, let me nu al, niet alleen maar. Waarom is het de ene die moord, gaat een moord plegen bijvoorbeeld? Die gaat iemand doden en die krijgt dan 15 jaar gevangenisstraf. Zelfs hier in Nederland. En de andere, die, of meer zelfs, of levenslang. En de andere kreeg alleen maar één jaar, of twee jaar. Waarom is het zo? De wet is precies zo. Hij heeft vermoord, een man. Iemand. Waarom dan? Deze kreeg dan anderhalf jaar of een jaar, en de andere achttien jaar zo, of, of levenslang. Ja. Men kijkt naar niet alleen naar de letter van de wet. Men kijkt ook naar allerlei andere dingen, andere aspecten. Als een man was, uh, was helemaal van streek en heeft uh, het iets, uh, weet ik veel. ...en geen werk had en dat... En, uh, ...en die kon niet meer zijn gezin onderhouden... ...en dan uh, deed hij iets in zijn... ...door zijn gewoon... ...wanhoop iets gedaan... Nou, ...dan wordt toch wel mee rekening gehouden. En anders is als iemand... ...dat in koele bloeden iemand dan... ...vermoord en nog zegt dat hij dat ik heb het gedaan... ...opzettelijk, ik heb het gedaan... ...en ik heb geen spijt van... nou ...natuurlijk is het heel iets anders. Duidelijk. Dus precies hetzelfde is het... ...is het... Uh, dat het nodig is in onze wereld, kan men niet, wij kunnen niet voorbestaan. We kunnen niet uh, leven hier, nog de mens individueel, nog de maatschappij, zonder aantrekken van chassadin, barmhartigheid, leefdadigheid dat is allemaal absoluut nodig, nodig dat is ook, omdat we zijn zo gemaakt, We zijn het product van die, van die malchut. en de malgoed kan niet anders die moet die twee opstegingen maken om die samen met de zeer om te komen naar, tot Aba en ima en dan ontvangt bij de abo en ima ontvangt men dan Hassadim, en dan hebben we gorma is er en dat is leefbaar dat is iets wat absoluut nodig is, dat is de wet wat wij kennen. En nu gaan we kijken wat hij ons nu vertelt. Bij Jura Dwarim, uitleg van woorden, Anna, ah, nee, we hebben gezegd, de regel 8, ook waar niet bij er. en het is, al, het is al uitgelegd, in de zoger in de Oud 14, bij het schmaken, die Shkadisha, ten opzichte van het aspect van het uitkomen, Oftewel, verschijnen van de Heilige Naam Elohim. In het onderwerp van het verschijnen van het, de Naam, de Heilige Naam Elohim. De regel 10. Asher het Alot Olot Atwan Eile, dat eerst. De letters Eile stegen op. Om het Gebrood en verbinden zich. De regel 11. Bami met mi. In het aspect van uh, verstopt de naam Elokim, maar dat verstopt is. Dat is wat wij noemen dan. Dat metam alleen verstopt. Dus de naam Elokim is er wel, de kelim zijn er wel, maar het is nog verstopt. De naam is nog niet gevuld. al die vijf letters, al die vijf letters, de naam Elokim, dus vijf sferot. Met aan om de reden, waarom is het zo? Om de reden, zegt hij, omdat zij daar ontbreekt aan de chassadim. Daarom is het verstopt. Ook de mens in onze wereld is beleefd in het toestand van verstopping, wanneer wij chassadim niet kunnen aan de dag brengen. Begrijp Het is bijzonder belangrijk. Niets anders, niemand kan je helpen als je chassadim zelf niet. Naar, naar, naar bo, naar bo, zelf niet Jezelf schikt om Chassadim toegeeft en Chassadim ontvangt. Dan kan je maar, dan krijg je alle wijsheden, alle wijsheid en bes, uh, oplossingen van elk probleem op, dat, op, op, het, op, op de juiste tijd en op de, op de juiste plaats. Om er, ja, hij zegt, om de reden dat er tekort is aan Hassadim, daarom is het verstopt, de naam Elohim is verstopt. Wa kodesh, shihu chokma, terwijl het heilige, ha kodesh, het heilige, dat chokma is, kodesh is altijd chokma, we weten het. Einoja holiet, liliet, la bahem, bli, la chassadim, kan niet in hen ingebed worden, ja, in, die, in de naam Elohim, zonder Bekleiding van Chassadim. Die moet altijd verhuld zijn in de Chassadim. Veertien. We hem al En zij zijn daarom ver, uh, verstopt in de naam elokim. Punt. We achtertach. Na vijftien, ze woekt bij bemi Lehamschich ha asherata, zestin, mit labeset, a-chukma, b-hassadim, shma de-elokim. Kijk wat ze zeggen Dus, eerst steekt, ja, zon de zon steekt naar mi, waarin nog? Naar mi, maar de mi is van wie? Van ischsut, ja? Van de onderste bina. Maar daarna steekt dan, steekt dan eigenlijk, Steigt naar mij die onderste Bina is, maar die onderste Bina ten opzichte van de hoge Bina is net als Eile. Ja, maar dan steigt, steigt de zon naar de Abo en Ima. En dat is de ware mij. Dat is wat Heer vertelt ons. We agar en vervolgens. na de zeeboekbed werd de tweede zeeboek. Bij mij in mij, Dus in de Abo en Ima. Wamsi Hasadim om Hassadim aan te trekken. Asherata dat nu, zestien, midla beesheta chokma bachassadim. De chokma word ingebed, bed zich in de chassadim. No, dat is alles wat nodig is. We is shama, smaad elokim en de naam elokim wordt aangevuld of volbracht helemaal. Dan hebben we... dan is het alles wat er nodig is. Chochma en de chassadim. Chochma, chassadim... zonder chochma voor de lagere... is niet genoeg, absoluut... onmogelijk. Men kan niet... voortbestaan. Men kan niet bestaan... in zo'n... levensklimaat waarbij alleen maar... de uh, gestrengheid is. Ja? Gestrengheid, kijk nou welke maatschappij... welke mens kan... volhouden met met gestrengheid. Ja? Ok, Moshe gaat mi bara eile achtin. Ki bara nehura le neghura dehainu lavush yakar neichintin de hasadim. Weet LaBesh bohu. Weet Habru eile bami Twintig wees tali melokim punt. Uch shaman Uchmoser na de punt. En zo en zo was daar geschreven was geschreven was in dit oot veertien. sot mi? Dat dat is het geheim van mi bara eile. Herinner je nog dat mi schip eile? Zo so, hadden we zo'n uh, mamar. Achten. Baran, waarom is dat? Mi bara schip eile. Waarom? Ki bara gura Waarom? Omdat mi schip Negura le negura. Licht voor licht. Licht voor licht. Dat wil zeggen. Lavouche de chasadim. Dat wil zeggen. De uh, fijne Duurzame bekleiding van chassadim. 19 weet labesh bahu, waarin en daarin werd ingebed dat primair dat licht hochma. weet Gabru eile en eile zijn, werden verbonden met de mi. We is melokim, en de namelokim werd uh, voltooid, voorbracht. Niet meer uh, ver, verhult, niet meer verstopt, de na Dat is bijzonder, bijzonder belangrijk. Dat is alles wat de hele zorg is, is alleen dat. In de hele, al ons leven, al onze correctie, al onze verwachtingen. He, en al onze, al onze realisa, real, realisaties van al onze plannen zijn altijd goed, mijn vrienden. Goed opletten, niets anders bestaat, nergens te vinden is. Alleen in jezelf, maar jij moet het opwekken, die chassadim. Telkens, in elke toestand opwekken ch Hassadim zal zien dat ellende bestaat niet. Alle ellende, is, ellende zijn alleen maar voor jouw bestwil. Alles wat, wat niet lukt of zo, dan weet je dat jij daar beter zal worden. Juist, juist van de toestanden waarin het slecht jou gaat. Daar kan je leren. Veel meer dan in toestand wanneer het voor de wind gaat. Begrijp je? En dat is ook dat betekent. Eerst altijd opstegen. Eerst altijd ontvangen. Gochma. Ja? Daarom, ook, daarom hebben we ook zo onze studie. Ook. Ja, ja. Leren we, leren we wijsheid. Maar daarna. Gochma, uh, chassadim, Je moet het omhullen. Je moet het omhullen in chassadim, Dat is wat je ontvangt. En dat is alles, Tijdens in elke toestand moeten wij deze, wat hij ons net had verteld, dat is dan de wijze waarop de, de waarop die werelden functioneren. En wij ook, wij zijn ook een deel, wij zitten in de wereld Asia, het verlengde van de wereld Asia. Dus dan is het, um, op dezelfde wijze functioneren wij, zo boven, zo beneden, twintig, naar de punt. Alleen de hogere hebben geen, geen, geen, geen, geen duurzame dure, dure bekleding nodig. Maar wij wel. Want wapierus, we hoe kiebami, schu 21 bina, yes gar, a nie kraot, abowa jima We niet kanu 22, pasod avira Dahja. Besot gaf het sches hoe. 23. Mekablood, hochma. Hij gaat het nog een keer dat uitleggen op een andere manier, maar ook maar met andere bewoordingen. Wa Pirouge en de uitleg is. Kiba mi. Omdat in mi. binah Welke mi is bina? dus is de hooge bina. dus is de yesh gar. Bestaat gar. We weten dat Abou het zij zijn hebben gar, dus hebben dus gar betekent dat men heeft het hoofd, men heeft tien sferot. Dat in Abou weten dat Abou heeft gar. Dat wil zeggen Abou hebben heeft tien sferot. Aanikraot, Abou Ima alleen die in de bina, dus in de hele bina bestaat er gar, en die gar van de bina heet een de hoge, aber en Ima. We hebben, als we nemen gewoon de hele Bina 10 ja Gewoon niet so, tien tien spherot. Dan hebben we de eerste drie sphörot, ja, van de Bina, dat is Aber en Ima. Daarvan werd Aber en Ima gemaakt. En zeven onderste, dat is Iesh. Dat is wat hij zegt. Dus en Ima, die zijn gar, we hebben niet kunnen en die zijn inge, Stel, ze zijn, en zij zijn opgemaakt uh, in het geheim van Aviradagje. Ze zijn opgemaakt als een dunne Gesedim. Herinner je nog? Aviradagje betekent een, dun, een dunne lucht. Ja, oftewel, dunne Gesedim. Basot gaf het Gesedu in het geheim van dat hij wil Gesed. We weten dat de Bina heeft gogma, maar heeft, zij heeft gogma absoluut niet nodig. Zij, het is qua haar um, natuur, aard, zij verkiest gesedim. Maar zij heeft wel alles, gogma, want zij is gaar. Alles wat gaar is, heeft gogma. Goed opletten. Ketter gogma en die bina hebben altijd, altijd gaar. Hebben altijd gogma. Ja? Bina heeft altijd gogma. Onthouden het er goed. Oftewel, Welke bina? Abba en Ima. Abba en Ima heeft altijd kochma, Maar zij verkiezen Chassadim. De onderste bina heeft geen kochma, wil graag Duidelijk, Dat onderste gochma goed opletten Dat is erg belangrijk, dat weet, het, dat weet goed. Dus de onderste bina, de zeven onderste, wat we noemen ook Yishud, die wil graag gochma. Maar ook niet voor zichzelf. Alleen voor de lager. Want of, zichzelf kan je niet verlogen op zichzelf genomen, de zeven onderste van de Bina, behoren bij de Bina, ja of niet? En de Bina wil geen chassadib, de hele Bina wil geen gochma hebben. Alleen de onderste deel van de Bina wil wel gochma hebben, maar niet voor zichzelf, maar om te geven aan de lacher. Maar niet voor eigen behoefte. Maar Abu e dus de drie, drie, drie bovenste van de Bina, die willen niet, die ook dat niet niet kunnen, ze zijn hoog en zij willen, ze kunnen, ze hebben alleen verkiezen, alleen voor dat dunne, fijne lucht, oftewel, oftewel dunne chassadim, chassadim die van gaar zijn, dus chassadim die kind sferot hebben, chassadim, en niet de chassadim van de zon, herinner je zeer Ze Pien, heeft chassadim alleen maar zes sferot. ja, zonder hoofd, dus geen gaar van chassadim, maar zij hebben gar. We eenaan, we eenaan mekaar bloed gogma. En zij ontvangen geen gogma, dus aboei, geeft ontvangt zelf geen gogma. Oké, okay, maar hoe kun je zeggen, hoe komt dan, kijk, als aboei niet geen gogma ontvangen, hoe kan dan hier ontvangen gogma? Ja, hier ligt onderen. Doorvoeren graag, doorvoeren kunnen ze wel doorvoeren, maar zelf, ja, ja doorvoeren. Ja, ja doorvoeren. Ja, Nee, ze kunnen doorvoeren, als doorvoer, doorvoeren, doorvoeren, doorvoeren naar de Jezus, naar de zeven onderstuk doen, ze het wel? Maar het geen sporen? Maar voor hen is het niet, nee, omdat zij, zij hebben dat niet nodig. Zij hebben geen, zij, zij, verkiezen alleen maar chassadi. Het is een beetje, natuurlijk, het, is, het lijkt wel een beetje moeilijk, omdat het is nu niet het moment is ervoor, maar het is goed dat je zegt. Er bleven geen sporen, alles, alles moet, sporen na, na, moet sporen hebben, niets verdwijnt in het geestelijke. Natuurlijk, want we hebben gezegd, ja, goede vraag, dat het, hebben ze dan geen sporen van een gogma? Dat is een goede vraag, maar dan is het, we hebben gezegd dat ze geen gogma maar zij hebben, maar ze hebben gogma niet nodig. En als je gogma niet nodig hebt, dan betekent dat je, dat je ontvangt geen gogma ontvangt. Ontvangen betekent dat men, men wil. Erg goed. Ontvangen betekent dat men wil ontvangen. En niet dat men een, Als een vader geeft gewoon. Een, of een, uh, geld aan het kind. En zo. Dat is gewoon geven. Hij geeft van zichzelf. Als iemand niet vraagt. Als iemand niet vraagt en je geeft. Dat is geen, dat is geen ontvangen. Duidelijk. Het is geen. Ontvangen betekent in het, in het geestelijke. wanneer men, wanneer er behoefte is. wanneer men. Er, ertoe. Dat, bevoegt bent om dat te doen, om te ontvangen. Nou, dat is dan. Zij zijn ze niet bevoegd om te ontvangen. Goch uh, maar. Okay. Gewoon eigenschappen, goed onthouden die en voelen die eigenschappen van al die leden van de goddelijke familie. Ja, krachten, ja, dat is in de goddelijke familie. Uh, de regel 23. We eh Zat, de mi. Anikraot, 24. Is, is, soot. He, namelijk a bloed, Punt. zat, de mi. En alleen maar de zat van mi. Oftewel, van de bina. Zeven onderste. Zat is zeven onderste. Zijn, toch, Alleen de zeven onderste van de mi. Anikraot, die is, Die is, soot, heten. 24, hen, Mekablood, Chochma, zij ontvangen de Chochma. Punt 24 naar de punt. Welag hen, Pathilaat, 25, Aliat, Atvan, de Eile, lemi hen, Olot, de Lemie, 26, Amekablood, Chochma, geweldig wat je ons nu vertelt. Nog een keer dat weet het. We hen stomot be. Schma deelotim kan Goed opletten. Dat is wat ik ook in een beetje had op, opgezomd. Eerst. Lachen. Daarom. We lachen en daarom. Bat aliat atwan ea ja, de eile. Aan het begin. In het begin van het opstegen 25 van de letters. Van, van de letters eile. Naar de letters MI om zich te verbinden. En o lot le de mee. Eerst die eilen stegen op naar de zat van de MI. Na, naar de zeven onderste van de BINA. HAMIKA BLOT die wel GOGMA ontvangen. Eerlijk, JISUT. Eerst komen ze naar JISUT, zoals hebben ze dat geleerd. Huh? Ja, precies. Zij stegen op. En zei, de elen stegen op naar de, naar de herinner je nog? In de Yershut wordt, in de wordt het helemaal naam, de naam Lokim. Maar het is verbor, verstopt. Waarom? Het is Chogma. Dan ontvangt men niet bij Yershut, ontvangt men Chogma. En Chogma is goed, maar dan de, de, de, de, de Noekwa die kan het niet voelen, de gochma. Wel, als te we noemen dat de Killechogmacher. Nee, We aans hen en dan zijn zij verstopt in de naam Elohim, zoals boven gezegd. Verstopt betekent: het gaat niet naar, naar beneden, het, gaat niet, het voelt niet. 27. 27 naar de punt. Ela. Agarze na saziwug bed de gardemi. 28 שאם אבירה דחיה הן משפיות הלבוש הערנאי חנתווינדר די נהירלה איילה ואזניש לאמו בשמא קדיש אדרכ אלוקים 27 אלה מר Acharse, daarna, na sa zivuk Babet, werd de tweede zivuk gemaakt. Van gar van de midus, in gar van de midus, in de bina, in de gar van de bina, oftewel in de er, drie eersten van de bina. Oftewel Abu Hima, 28. Schöna, vira, dache, die zijn dunne, dunne, fijne, dunne lucht, oftewel, een dunne chassadim. En was pioot, en die zegt, zegt hij, zij, die geven dan de duurzame, fijne, duurzame euh, bekleding, de nagerle Eile, die schijnt aan Eile, want Eile komt van beneden, ja, van onder de Gazé. En dan als die, dan komt die de Eile van onder de Gazé eerst naar de Iersuit, stijgt op samen met de, de zon, en die, die heeft alleen maar Gochma, maar geen Gazadim. En nu, na de tweede opsteking, de tweede Zivuk, zoals hij zegt, elke opsteking die, uh, Word ge gaat gepaard met een ziewoek natuurlijk, dat dan verkreeg je dan uh, dat dure bekleding van dat dure licht, duurzame licht zoals Gassadim, uh, voor de eilen. En dan werd het volbracht, werden ze volbracht in de Heilige naam Elokim. Dat is voor wij, vertelde ons erg beknopt over de wijze hoe dat allemaal, de correcties, normaal, kosher plaatsvinden. Altijd, in elke opsteking, in elke correctie, doet er niet toe, het niveau kan anders zijn, maar het is altijd hetzelfde, altijd op deze manier. De hogere, lagere, allemaal doen we op deze manier. 31. Nu had je dat vertellen ons over Kain. Hoe who, who was it by kein, so selde, selde must het bij Kain? Wenn je schmaakt Kain, had je zo op dezelfde manier moet Kain ook op dezelfde manier doen. Herinner je nog. Kain was ook van Eile. Kain moest precies hetzelfde doen. Brengen zijn Eile naar boven. En één keer, en dan nog een keer, en dan ontvangen chassadim, en dan genoegen nemen, ja, genoegen nemen met dat licht uh, gogma binnen de chassadim. Maar dat wilde hij niet. Ja, natuurlijk wilde hij niet, omdat hij, hij was ook een product van, de, van, de, van die, van die ver, bevuiling, die... Is die, die, die, die, die Zeggen dat, die zijn moeder had opgelopen, ja, door die, door te, te luisteren naar, naar aanstekingen van, naar, van die, van die slang, van het verstand, ja, slang is verstand, dat betekent binnen het verstand. Wat betekent, hoe, hoe, wat, wat was de, wat was de, eigenlijk, de zonde van haar? Dat zij verkoos, Gava, dus de zijn vrouw, Eva, Gava. Zij verkoos het weten, binnen het verstand, boven, te, boven het boven in plaats van te gaan, boven het verstand. Duidelijk. Hij zei, Hashem zei tegen Adam, Jij moet niet eten van, de, van, de, van, die, van, die, van deze boom, alle andere, van alle andere bomen kan, mag je wel eten, maar van de boom van goed en kwaad mag je niet eten. Hij begreep het niet. Ja, hij begreep, het. ik dacht nou oké, okay. maar daarna, daarna dacht hij, toen hij had allerlei correcties gedaan. Ja, een beetje, er wordt gewerkt in de, in de, in de, Canadian, in, de, dus in de, de, de, in de Hij dat gewerkt, in ja. het Hof, Hof van Ede, allemaal betekent wat heeft hij daar gedaan Allemaal vieden en allerlei andere dingen, maar dat betekent correcties aan zichzelf. Toen had ik gedacht, nou, nu ben ik al, al uh, goed genoeg. Nu kan ik wel het licht aantrekken naar mijn, naar mijn onder de gazet, onder de tafel. En dan zal ik vervullen de, het, het, uh, de, de scheppingsgedachte. Duidelijk, want de bedoeling is, was om, om de, te aan te trekken het licht helemaal tot, tot aan, de, aan de voeten. Oftewel, de hele schepping te laten doordringen door het licht. Dus hij dacht, nou, ik ben nu klaar. Maar dat was zijn conclusie binnen het verstand. Eigenlijk al, en dat binnen het verstand betekent de slang. Niets anders. Welke slang is dat? Welke, wel, voor welke slang is het? Welke slang? Een ja. dier of zo? So. Maar het is allemaal binnen het verstand. Wat was? De, wat was Gawa? Dat was aan hem opgedragen. Aan hem en aan haar ook natuurlijk. Is dan de Twona? Huh? Is dan de Twona? Nou, ik begrijp niet. Maar dit, wat, wat verkoos Gawa? Gawa is een prototype van Malgoed. Oftewel, in de zielen. Kijk, en moet ziel hebben, de, ja, is bestaat een, een structuur van een opbouw ja, een, van zielen. Een systeem van zielen. Een systeem van werelden. Wereld is, is de kracht in die... waarin, of dat het ware... Het, milie, de, de, het milieu, geestelijk milieu... waarin de mens gestopt is. Ja. Dus zij, een mens... een man... dus Adam is als zeer aan het Als zeer aan het Hij is gever. En vrouw, of zijn vrouw Gawa... is ontvangster. Ja. Dat is, is Gawa. Ze is net als goed. Hoe kan ik nu weer zeggen? Dus... Zij had moeten ook gaan boven het verstand en niet luisteren naar, niet luisteren naar, de, naar de argumenten van de slang. De slang is niets anders dan in de mens, is de slang alleen de, de, het, het, het, het lichaam, oftewel de, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Die dan of het denken alleen binnen het verstand. Alleen binnen het verstand gaan, dat is iets wat. Dat is de slang. Dat is, is de beveiling, beviel, eigenlijk, die zij onderging. Omdat zij dacht: nou, kijk, okay, de bon, de slang heeft haar. Wie is de slang? Haar verstand. Wie heeft haar verleid? Haar verstand. Welke slang? Welke slang was daar daarbij? Geen slang was daarbij. Het enige is dat haar tekort, haar achterkant, ja, haar, haar euh, onderkant, dus vanaf, de midden, vanaf het midden naar beneden, was niet gecorrigeerd. Nog bij haar, nog bij hem. Ja? Bij haar niet en bij hem niet. Dus als zij nog zouden boven het verstand gaan door de Shabbat heen, de eerste Shabbat, dan zou ook door de licht van het Shabbat, van de, van de Shabbat, zou ook dat zou doorschouwen, doorschouwen ook hun onderkant van onder de gazet. En dan zou het eeuwige leven, zij zouden ontvangen. He? Maar, omdat zij niet gecorrigeerd was daaronder, nog, en haar verstand hij waar haar, zij kijkt naar de boom van goed en kwaad, en eigenlijk kijkt ze zo'n mooie boom, betekent het licht, dat wat waar ze kijkt is het licht, dat zij wilde aantrekken naar zichzelf toe, om uh, te vullen haar plaats onder de gezin. En dan zeg ik nou, fijn, mooi, en dat is het, en zo heeft haar eigen verstand, haar verleid. Haar verstand binnen, binnen, uh, binnen... Dus binnen het verstand... had ze dat gezien... dat het wel mooi is om te eten. En dat is dus wat zij... Uh, ver, uh, verleid, werd verleid... door haar verstand. Dat is wat wij noemen dat... door nagers. Natuurlijk dat het niet alleen haar verstand is. Niet alleen iets dat het apart... stond... ja... Yeah? van de krachten in het heelal. Natuurlijk dat in, de heelal, in het heelal, hoe is, de, hoe, is, hoe is de wereld geschapen? Zellum had ze. Het ene tegenover het andere is geschapen. Want de mens moet, vrij, moet uh, vrij, uh, vrije keuze maken. Duidelijk vrije keuze kunnen uiten. Dus zij had gekozen, uiteindelijk, zij had aangetrokken van de Citra Achra, ja. ...zij, door zelf te verkiezen, niemand heeft haar verleid, zoals we dat vinden. Zij had zelf de kawa, had aangetrokken, duidelijk, aangetrokken door zichzelf uh, beschikbaar, te, ges, beschikbaar te stellen voor uh, om dat binnen te verstaan... het verstand of door het binnen het verstand te gaan, heeft zij zichzelf geopend. Voor de kracht die in het Hilal is ook uh, gecreëerd door de schepper, zoals, zoals de klipot, zoals de clipot of sitra achra. En dat werd ze werd, werd uh, ontvankelijk voor het voor de sitra achra. Duidelijk? Niet dat iemand heeft. Natuurlijk. ...krijgen we. Kre, uh, ieder kreeg dan. Wordt verleid, of. Niet verleid, wordt. Kijk. Niet dat de schepper God verhoede heeft gemaakt de wereld zodanig. Dat heeft. En Citra Agra gemaakt. En het heilige gemaakt. Om de mens te verleiden. Absoluut niet. Hij heeft het zo gemaakt om de mens op proef te stellen. eigenlijk Dat de mens steeds, steeds moet. Overwinnen, stukje. Telkens moeten we een stukje van, van die andere kracht, van die, die ook werkzaam is. Die kan je niet kapot maken, die is bestaat en bestendig, is allemaal nodig is. Maar wij moeten uh, overwinnen. dat. we overwinnen, dat betekent, uh, door ons binnen onszelf kunnen weten, dat moeten wij bepaalde kracht van binnen opbouwen om het aan te kunnen. En niet snijden uit van ons af. En ja, ik wil niet zien de duivel, of wil ik niet duivelblikken te zien dragen. En zij had het niet, zij had juist zichzelf ontvankelijk gemaakt en daarna heeft ze ook, de, heeft ze ook haar man ook op dezelfde manier eh, aangespoord om, dat, om, om dezelfde vrucht te nemen. Eh?